Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. EU-president Van Rompuy denkt dat de meeste voorstellen van Duitsland en Frankrijk... zonder grote verdragswijzigingen kunnen worden aangenomen. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy willen dat landen verplicht worden... hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Ook zou de staatsschuld van alle eurolanden onder de 60% gebracht moeten worden. Van Rompuy zegt dat daarvoor alleen een protocol van het Europees Verdrag hoeft te worden veranderd. Goedkeuring van de afzonderlijke nationale parlementen is dan niet nodig. Op de EU-top van donderdag en vrijdag wordt verder onderhandeld... over maatregelen om de eurocrisis te bezweren. In Moskou en Sint-Petersburg zijn honderden anti-Poetin-betogers opgepakt. In het centrum van Moskou raakten de betogers slaags met andere betogers... die hun steun aan Poetin betuigden. In de twee steden waren ook gisteren grote betogingen. Duizenden mensen protesteerden tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen... Verenigd Rusland, de partij van Poetin, heeft na de verkiezingen nog maar een kleine meerderheid in het parlement. Het Kremlin bepaalde vandaag dat er alleen met toestemming gedemonstreerd mag worden. En had duizenden extra agenten en militairen de straat op gestuurd. In het centrum van Kampen woedt een zeer grote brand. Die is vanavond begonnen in een schoenenwinkel en sloeg over naar een kledingwinkel. Beide panden zijn volledig uitgebrand. Vanwege de rook zijn tien panden aan de overkant ontruimd. Er werd ook een helikopter ingezet om de toestand in de gaten te houden. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn komen helpen bij het bestrijden van de brand. Mensen in de buurt krijgen het advies om vanwege de rook ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand in kampen zijn geen mensen gewond geraakt. Een Pakistanse terreurbeweging heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Afghanistan. Bij bomaanslagen op onder meer een Sjaïtisch heiligdom kwamen vandaag 63 mensen om het leven.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 Winkelruiten werden ingegooid en verschillende auto's werden in brand gestoken. Om nieuwe redden te voorkomen... werden de demonstranten vandaag tegengehouden door de politie. Toen ze weigerden weg te gaan, werden ze opgepakt. De gemeente heeft voor de Brusselse wijk een samenscholingsverbod ingesteld. Een week geleden waren er in Congo presidentsverkiezingen. Zittende president Kabila lijkt af te stevenen op een overwinning. Vier Gelderse gemeenten dreigen de staat met een rechtszaak... vanwege de stroomstoring vier jaar geleden in de Bommelenwaard...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 Goede doelenorganisaties hebben in 2010 meer geld opgehaald... dan in het jaar daarvoor. In totaal werd ruim 3,7 miljard euro opgehaald. Dat is een stijging van een kleine 5 zegt het Centraal Bureau Fondsenwerving. Goede doelen waren voor ruim een derde afhankelijk van fondsenwerving. De rest van hun inkomsten kwam van subsidie en van bijvoorbeeld loterijen. Nederlanders gaven het meeste geld aan KWF-kankerbestrijding. Doordat de overheidssubsidies in 2010 afnamen hadden goede doelen per saldo wel minder te besteden. Chelsea heeft zich door een 3-0-zege op Valencia... geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Spanjaarden spelen verder in de Europa League. FC Porto haalde de achtste finales niet. De ploeg speelde gelijk tegen FC Zenit. De Russen zijn met het gelijkspel wel door. Ajax kan zich morgen plaatsen in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Het weer. Steeds meer bewolking en regen. Mogelijk in het oosten is nog wat natte sneeuw. Morgenochtend eerst regen, later droger, opklaringen en veel wind. Middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het Nationaal. Zij gelooft in mij, mijn baas toekomst in ons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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Ik wou eigenlijk alleen zeggen dat ik verdrietig ben... omdat Els Ingeborg Smits vandaag is overleden. Het was niet alleen een geweldige actrice... maar ze was ook genereus, grappig, aardig en mooi. Dag Els. Heftige demonstraties in Moskou vandaag. Mensen hebben genoeg van de Poetin-show, zegt Kizia Hekster. Maar hebben er waren ook veel mensen opgetrommeld die voor Poetin de straat op gingen. Wordt het misschien toch een Russische lente daar? En de armoede neemt toe. Nu al leven 1 miljoen mensen van ongeveer 1000 euro per maand. Morgen wordt er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Maar Wilma Borgman in Den Haag neemt er alvast een voorschot op. En in de studio praat ik erover verder met Lydia Robijn... die met heel weinig geld haar gezin moet onderhouden. En wist u dat er rond 1900 heel veel werd geadverteerd voor vibrators? Dat stond gewoon naast advertenties voor naaimachines, waterkokers en strijkijzer. Ja, in de 19e eeuw was die uitgevonden, eigenlijk als een medisch middel tegen hysterie. Nou, er komt nu een film aan, Hysteria, en die gaat over de geschiedenis van de vibrator. En om 5 voor 12, de kredietwaarschuwing van Standard en Poor zijn de rug. Maar wie was meneer Standard of uh, mevrouw Poor? En u zou het moeten zien, ze zijn er nog niet, maar de apparatuur staat klaar. Zometeen staat hier een vijfkoppige band in de studio. En die gaat zangeres Renske Taminio begeleiden. Zometeen gaat ze twee nummers zingen van haar nieuwe album Move Me. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 6 december. Klokkenluiders riepen het al langer en ook Tweede Kamerleden hadden zo hun vermoedens. De drie grote telefonieaanbieders, KPN, Vodafone en T-Mobile, lijken hun prijzen op elkaar af te stemmen. Afgelopen zomer, die bedrijven, alle drie, bijna tegelijkertijd, gingen ze de prijzen voor mobiel internet verhogen. Ja, dat is allemaal zo toevallig. Reden voor de mededingingsautoriteit om daar eens onderzoek naar te doen. KPN wil nog niet vooruitlopen op de resultaten, maar reageert zo. Wij doen er alles aan om te zorgen dat alle medewerkers van KPN ja, weten wat mag en vooral ook wat niet mag. Dat klinkt allemaal wel leuk, maar wat betekent dat voor ons? Dat betekent dat consumenten dan jarenlang te veel hebben betaald voor een belverkeer of een internetverkeer van sms'jes. En hoe nu verder? Mijn insteek is meer concurrentie. En ik mag wel verwachten dat dit ook inderdaad gaat gebeuren nu. Bevolkingsonderzoek bij vrouwen van 50 tot 75 jaar gebeurt al jaren. Maar de resultaten waren nog nooit in kaart gebracht. En wat blijkt? Vrouwen bij wie tijdens het onderzoek borstkanker wordt vastgesteld... lopen de helft minder kans daaraan te overlijden... dan vrouwen die er op een andere manier achter komen dat ze het hebben. Ja, ja met echt zo'n 50 procent. Dus dat is echt fors... Zo'n 25 procent van de vrouwen die borstkanker krijgen is onder de 50. Dus zou het logisch zijn die leeftijdsgrens te verlagen? Er is niet zo'n soort magische grens bij 50. Hè. Dus het zou best wel kunnen zijn dat ja, 47, 48, 49 misschien net zo goed zou zijn. Maar het is nog steeds echt moeilijker. Er zijn echt medisch-technische redenen waarom het moeilijk is. Eindelijk, eindelijk heeft België een nieuwe regering. De teller stopt op 541 dagen na de verkiezingen van 10 juni vorig jaar. De website hoelangzonderregering.be, die de telling bijhield, kan weer sluiten. Premier Di Rupo legt er vanmiddag de eet af, in drie talen. Ik dat de van de grondwet... en de des Belgische volkens. Mocht u nou denken dat dit allemaal in de stromende regen plaatsvond... dan kan ik u geruststellen. U hoorde de camera's van de fotografen. Minister Kamp kwam er niet uit hoe hij de zware beroepen kon ontzien... bij het verhogen van de pensioenleeftijd. En daarom gooit hij het nu over een andere boeg. Een inkomensgrens van 27.500 euro. Het gaat om mensen die na hun 58e blijven werken, blijven werken ook tot hun 65 ste jaar. Die krijgen dan ieder jaar een bedrag van de overheid toegespeeld. Dat geld kunnen ze sparen en vervolgens gebruiken op het moment dat ze 65 jaar worden. Veel mensen met een zware beroep komen niet boven die grens uit, is de gedachte. Ze willen in ieder geval niet door tot hun 67e. Ik doe het al vanaf mijn 13e jaar, dus uh, tuurlijk voel je dat. Kijk maar, wij zitten, wij zitten letterlijk en figuurlijk op de grond... maar ook bij het onderste potje. Nog iemand die het zwaar had, is Matthijs van Nieuwkerk. Gisteren tijdens de Wereld Door werd hij niet lekker. Tijdens een filmpje liep hij weg... en tafelheer Jan Mulder nam de presentatie van hem over. Vandaag gaf hij tekst en uitleg... Ja, het kan een keer gebeuren. Ik bedoel, het, is, het is geen doodzonde. Ik was wel in verlegenheid uiteraard. Maar ja, het, het gebeurt me nooit. Het heeft niet doorgezet. Ik ben even, voor de zekerheid toch even naar de dokter gegaan. Ja. En die heeft een paar testjes gedaan. Die zei dat ik eigenlijk kerngezond was. Dus dan weet ik eigenlijk niet wat er aan de hand is. Maar het is eigenlijk nog enger. <hullig> ik wil je maken, maar... tafel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En uh, de krant van morgen is al gelezen door Jan van der Putten. Ja, er komen strengere regels voor het opsluiten van psychiatrische patiënten in de isoleercel. De Volkskrant meldt dat elke patiënt die, 24 uur, uh, die in die cel zit 24 uur per dag moet worden bewaakt. Als een instelling iemand langer opsluit dan een maand... moet hij altijd het oordeel te uh, horen krijgen van een externe psychiater of een verpleegkundige. Het nieuws komt van Marleen Bart, bestuursvoorzitter van GGZ Nederland. Eenzame opsluiting mag niet meer voorkomen, zegt Bart. Dat gebeurt nu wel en dat kan zeer traumatiserend werken. De strengere regels worden komend jaar ingevoerd. Nederland heeft vaak ruzie internationaal gezien. Het Nederlands Dagblad meldt dat sinds 1999 het aantal zaken tegen Nederland bij het Europees Hof meer dan verdrievoudigd is. Nederland lapt internationale verdragen aan zijn laars. Bijvoorbeeld over de Hedwigapolder. Nederland is op de vingers getikt omdat het verdragen op het gebied van de sociale zekerheid niet naleeft. En dan zijn er nog de vele zaken over asielzoekers. Nederland wordt daarin vaak in het ongelijk gesteld. Justitie is slordig bij de behandeling van zedenzaken. Slachtoffers worden daar de dupe van, zeggen hun advocaten morgen in de Telegraaf. Slachtoffers krijgen niet te horen wanneer een zaak voor de rechter komt. Hun advocaat moet bedelen om het strafdossier. Officieren van justitie die met de slachtoffers willen spreken... doen dat toch ineens maar niet. De advocaten trokken vorig jaar ook al aan de bel bij de rechtbanken... maar er is niets verbeterd, zeggen ze. De problemen worden ontkend. Ouders moeten meer betrokken zijn bij de school, vindt minister van Bijsterveld. Nou, kom, dacht de redacteur van Trouw, dat gaan we eens proberen. De school van de kinderen hangt vol met schema's. Klaslokaal schoonmaken, schoolpleinvegen, bloemetje met. Meenemen. Ai, je knutselavond vergeten. Ik heb je gemist, zegt de juf, juf streng. Maar de verslaggever doet goed zijn best. Hij gaat het zelfs leuk vinden. Het contact met de andere ouders is het leukst. Je hoort zelden iets goeds over het onderwijs... terwijl het met de gemiddelde leerling goed gaat. De AD slaat de nieuwste cijfers van het CBS er maar eens op na. We worden hoger opgeleid, we gaan langer naar school... we hebben vaker een diploma... en de meiden doen het net zo goed als de jongens. We mogen best trots zijn op onszelf... zegt onderwijsdeskundige Luiten van de Universiteit Twente. Ook zijn buitenlandse collega's Bazen zich over al het gemopper. Luitens signaleert nog wel iets anders. VWO'ers blijven in internationaal opzicht een beetje achter. En daar hoor je niet veel over. Het EK voetbal van komende zomer... betekent een aanslag op het banksaldo van de Oranje fans. Die moeten helemaal naar Oekraïne. Spits ging eens rondbellen om te vragen wat dat nou allemaal kost. Een groepsreis of op eigen houtje. Onder de 1000 euro is nauwelijks iets mogelijk. En toch zijn toeroperators Kras en OWAT nu al tevreden. De eerste vliegtuigen zitten al vol. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en de mensen die het volgende uh, uh, met de webcam volgen, het programma, die kunnen zien dat het nu helemaal vol staat. Renske Taminio met Bente en hun eerste nummer dat ze gaan zingen heet Love. And there she was. As sudden as light She was the world The day and the night The table and chair The meal and the bed She was the verse The chorus in my head. Niet minder uh, gemeent. Dankjewel. Uh, Zometeen dan uh, praat ik ook heel even met je. Dit was het nummer van je nieuwste CD, je tweede CD, Move Me. Renske Taminio met een vijfkoppige band. We gaan eerst even naar uh, Rusland. Want in Moskou hebben de Russische betogers... zich vandaag weinig aangetrokken van de oproerpolitie... die uit alle macht probeerde de demonstraties naar de kop in te drukken. Sinds zondag gaan honderden boze kiezers de straat op... om te demonstreren tegen de fraude bij de presidentsverkiezingen van zondag. En vlak voor de uitzending sprak ik met onze correspondent Kizia Hekster... die midden in die demonstratie stond. En ik vroeg haar of ze heel was gebleven... Ja hoor, ik ben nog helemaal heel. Ik ben een beetje heen en weer gesleurd tussen de ME en de betogers van allebei de partijen in, maar alles zit er nog aan. Ja, maar was het zo grimmig? Uh, het was best grimmig, ja. Er waren eigenlijk uh, twee partijen die vanavond de straat op gingen. De oppositie had dus aangekondigd na gisteren, na een massale demonstratie, opnieuw de straat op te gaan... En uh, daartegen waren in actie gekomen de jongeren die juist premier Poetin steunen. En zij zijn met heel veel, ze worden uit uh, alle kanten van Rusland gehaald, wordt er gezegd. Het zouden ook betaald worden om te komen demonstreren. En zij staan dan met uh, Russische vlaggen en uitgedost in uh, speciale t-shirtjes... te schreeuwen dat uh, Rusland niet zonder Poetin kan. Terwijl aan de andere kant dus die demonstranten roepen dat ze een Rusland zonder Poetin willen... En ze stonden vanavond echt uh, letterlijk recht tegenover elkaar. Daartussen stond er mee om te proberen dat ze niet met elkaar op de vuist zouden gaan. Daar zijn ze redelijk goed in geslaagd. Maar uh, wat ik vooral heb gezien is dat die politie daarna... Zo'n 500, wordt er nu gezegd, oppositiedemonstranten heeft opgepakt. Terwijl de jongeren die voor Poetin kwamen demonstreren... allemaal ongehinderd met de metro aan het eind van de demonstratie naar huis konden gaan. Ja. Heb je het idee dat deze protestdemonstraties tot meer kunnen leiden? Ja, een paar maanden geleden had ik absoluut ge uh, nee gezegd. En nu na de verkiezingen, na die toch wel grote klap voor de partij van Poetin... en de min of meer spontane demonstraties die er zijn gekomen... Uh, begin ik een beetje te twijfelen. Rusland is niet een land waar ze heel gauw de straat op gaan. Het is winter nu ook, hè, hoewel het nog niet heel erg koud is. Maar ik hoor toch ook mensen die normaal niet komen demonstreren... niet de geëikte demonstranten zeg maar die je altijd ziet... die zeggen, ja, maar wat er nou zondag is gebeurd... ik heb er genoeg van, ik, uh, ik ik kom ook naar een demonstratie. Dus ik durf niet te zeggen waar dit toe gaat leiden. Maar helemaal uitsluiten dat het uh, ja, over een paar weken weer afgelopen is... dat, dat doe ik ook niet meer. Ja. Belangrijke aanjager uh, is de Russische blogger Alexei Navalny. Hij werd gisteren opgepakt tijdens de demonstraties. Uh, mm -hmm. Vandaag stond hij voor de rechter. Wie is die uh, Alexei uh, en wat wil hij bereiken? Nou, Alexei Navalny is 35, hij is een advocaat en hij is een van Ruslands allerberoemdste bloggers. Hij houdt een blog bij dat door echt door miljoenen mensen gelezen wordt. En zijn belangrijkste doel is om Rusland vrij te krijgen van corruptie. Die campagne is hij een paar jaar geleden begonnen. Daar, daar heeft hij allerlei aandelen voor gekocht bij grote staatsbedrijven, zoals Gazprom bijvoorbeeld. En dan gaat hij naar aandeelhoudersvergaderingen toe en dan zegt hij: Ik wil weten wat hier aan de hand is, want jullie zijn zo corrupt als het maar zijn kan. En dan weet hij papieren boven tafel te halen die. Publiceert hij allemaal uh, weer op zijn blog, waaruit dus zou blijken, en ook gebleken is, overigens, dat er uh, onoorbare praktijken plaatsvinden. En dat heeft toch voor uh, ja dat heeft hem ongelooflijk populair gemaakt. Daarna is hij begonnen ook uh, met een wat meer politieke uh, actie. Hij is degene die de term voor de partij van Verenigd Rusland heeft bedacht. De partij van Premier Poetin. Hij noemt die stevast de partij van dieven en oplichters. En dat is een term die inmiddels door heel Rusland is overgenomen. Door de oppositie moet ik erbij zeggen natuurlijk. Als iemand zegt de partij van dieven en oplichters... dan weet iedereen, aha, dat is de partij van Poetin. En dat is ook iets wat Alexei Navalny heeft bedacht. Nou, dat, Hij is dus heel populair. Er is nog iets anders bijzonders met Navalny... En dat is dat hij ook heel nationalistisch is. Dus hij uh, spreekt ook op uh, betogingen... waarin gepleit wordt dat de Caucasus... dus het zuidelijkste deel van Rusland... waar uh, Tsjetsjenië, Dagestan, Ingushetje onder vallen... dat dat zich losmaakt van Rusland... omdat hij, hij vindt dat veel te veel geld van Moskou daar naartoe gaat. Hij zegt al die mensen die daar vandaan komen... die allemaal in Moskou komen werken, al die gastarbeiders... die willen we hier niet hebben. Nou, dus hij heeft een hele dubbele positie eigenlijk... En dat maakt hem voor heel veel partijen aantrekkelijk... en daarom is hij dus heel populair. Okay. Je hebt hem wel eens ontmoet, hè? Wat, wat vond je van hem? Wat voor indruk maakte hij? Ja, ik heb een paar weken geleden uitgebreid met hem gesproken... en hij is, uh, ja, hij is heel indrukwekkend, toch wel. Hij is heel lang... Hij is heel charmant, hij heeft blond haar, felle, blauwe ogen... en hij is enorm gedreven en fanatiek. En ik heb hem bijvoorbeeld gevraagd ook toen... van ga je over vier jaar kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen? Nou, dat sloot hij helemaal niet uit. Ik denk dat hij zich heel goed bewust is van zijn status... en uh, ja, dat hij, dat hij potentie heeft om uit te groeien tot iets heel groots. Ja, want hij opereert niet bepaald voorzichtig. Kan dat gewoon maar in Rusland, op, op, op, op internet... Ja, op internet kan nog heel veel in Rusland. Um, je moet je voorstellen, als je je hier op de televisie aanzet... dan zie je alleen de grote Poetin-show, Een perfect Rusland waarin altijd alles goed gaat. Maar er zijn natuurlijk steeds meer jongeren die op internet uh, aangesloten zijn... en die uh, uit de praktijk en van elkaar horen dat het natuurlijk allemaal helemaal niet zo is. En daar is Alexei Navalny uh, een van de aanjagers van. Op internet kan dus nog heel veel. De vraag is hoe lang dat nog kan. Um, het zou best kunnen dat dat ook ook uh, zijn gevolgen gaat hebben, deze protesten. Je zag op de verkiezingsdag bijvoorbeeld al... dat er een aantal websites uh, gesloten waren. Die werden aangevallen door hackers. Het is onduidelijk wie daarachter zit. Maar er wordt uh, door, door die eigenaren van die websites vermoed... dat dat uit overheidskampen komt. En um, ja, Navalny maakt dus gebruik van dat internet... ook om op te roepen voor die demonstraties. Uh, dus ja, daar zit zeker heel veel potentie in ook ja. hier. En hoe voorzichtig of, ja, of hoe onvoorzichtig is die... Nou, ik denk dat Navalny uh, iemand is die heel goed weet wat hij doet. Hij uh, is zich al te bewust van zijn status. Hij, oh, als je zo bekend bent, dan kan je ook niet meer zomaar opgepakt worden. Toen ik hem sprak, zei hij ook... Ik weet dat ik gevaar loop, maar ik ga toch liever. Uh, liever loop ik gevaar. dan dat ik op mijn knieën afwacht en niks doe. En hij zei daarbij. Ik heb mijn vrouw voor de zekerheid alvast een lijstje met telefoonnummers gegeven. voor als mij iets overkomt. Dat ze in ieder geval weet wie ze moet bellen. als ik niet meer terugkom. De geruchten waren dat hij was verdwenen. maar vandaag stond hij uh, voor de rechter. En, en wat, ja. wat staat hem te wachten? Hij is uh, veroordeeld tot 15 dagen cel. Ik weet niet of dat een hele slimme zet is geweest van, uh, van de Russische justitie... want dat maakt hem natuurlijk uiteindelijk nog populairder uh, dan die al is. Dus uh, de vraag is eventjes wat er over 15 dagen als hij vrijkomt uh, weer gaat gebeuren. Om een voorbeeld te geven, hij is uh, gewoon doorgegaan met Twitter. Zijn vrouw heeft nou zijn uh, account overgenomen... en hij heeft uh, meer dan 100.000 volgers in Rusland. Dus dat geeft een beetje een idee van de impact uh, die Navalny heeft... Ja, ik, ik, ik, ik ben heel benieuwd zelf hoe het verder gaat. Ja. Hij blijft dus zijn werk uh, waarschijnlijk doen. Uit ja, bedoel. dit is een man ja, die ja. gaat. Uh, man die geeft with a niet mission, op. ja, ja. <laughs> Toch? Man with a mission is het? Zeker. Ja, okay, dank Zeker, je. deze, deze Alexei houdt niet op. Nee. Hé, hey, dankjewel uh, Kisia. Uh, hou je haaks, hè, daar. Ja, dankjewel. Graag. <laughs> Dag. Ja. Haar laatste CD heet uh, Move Me. U hoorde haar net al. Zangeres Renske Taminio's is hier in de studio met uh, een band van vijf man. Uh, schrijf je die nummers zelf op ja. de CD? Ja. Allemaal? Allemaal, ja. ja. Uh, je, je vergeleek die plaat met een boek van Umberto Eco, las ik. He? Je moet eerst even door de ho eerste hoofdstukken heen bijten om er echt in te komen. Ja, we leven nu echt een beetje in zo'n tijd waarbij iedereen liedjes downloadt en ja. dan één speciaal liedje constant draait. En wij gingen daar gewoon heel hard tegenin... en uh, hebben nu echt een album gemaakt die heel rustig begint... en waar je echt in moet komen en dus even door moet zetten, de eerste ja. liedjes... en dan, als het goed is, mee wordt genomen tot het eind. Je hebt ook veel muziek gemaakt hè, bij een Nederlandse speelfilm... Bij Lotus. Lotus ja. met Chris Segers en Jack Wouters. Ze gingen eerder dit jaar in première op het Nederlands Filmfestival. We laten even een klein stukje horen. Als iemand een droom heeft, dan moeten we gaan. Dan moet je echt knokken voor die droom. We een taxi. we hebben een taxi. Ja, ja, 55. 55. Nee, <laughs> gaas, doe je dat, jongen. Echt. Ja. Leuk, leuk hè, om het even te horen. Maar dat van die droom, dat geldt dus ook voor jou als ik het goed begrijp. Zeker. Dat je er ja. gaat. Maar dat me wel een heel ander vak toe, hè? schrijven voor de film. Heel anders dan een, een, een, een song. Ja, het is, uh, je krijgt veel meer parameters mee. Met, uh, het moet op alle ja. personages passen. Uh, uh, het was eigenlijk heel grappig, want ze had uh, Symfonie van Maler gebruikt... De Vijfde symfonie ja? van Maler, voor het hele stuk. Dus wij moesten voor ieder deel van Maler moesten wij eigenlijk een popliedje schrijven. Dus dat was wel een hele uitdaging. En wie zijn dan wij? Uh, samen met Perquisit. Ah, oké. Okay. Ja, met steetjes. Hé, hey, luister, Tamino, eh, eh, familie van Jan? Klopt. Ja, dat is mijn neef. Oh. En doen jullie weer eens dat samen? Nou, we hebben één keer uh, samen een interview gegeven... maar ik heb nog nooit uh, zijn jurken aan mogen nee? Maar het is wel leuk, maar... hij heeft wel heel veel dingen gemeenschappelijk. We hebben zelf soort familie um, met een um, ja, hele oude familietraditie... met zolders vol met oude spullen... en uh, waar hij ook een beetje zijn inspiratie uit, uit haalt. Nou, ik zou zeker nog een jurkje vragen, maar goed. Ja. Oké, okay, het tweede nummer van de CD Move Me, dat heet Paris. Je t'en supplie Anime ma vie Rencontrons-nous À Paris Je viens t'accompagner Lors d'une soirée Illuminé où tu iras, je te suivrai désormais entre les lumières, notre chance de faire tout le nécessaire ici entre tes mots clairs, notre chance confirmée, notre étrange. Où tu m'as ontlacé. J'ai vu le visage de l'éternité. Ja, dankjewel Renske Terminio en de band... Uh, als u uh, ze wilt zien optreden, kunt u terecht 11 december in Breda... 12 december in Paradiso in Amsterdam, 16e nog in Groningen... 17e in Tilburg in uh, O13, uh, 18 december nog in Rotown in Rotterdam. Dank jullie wel en veel succes. We gaan uh, naar een uh, beetje een droeviger onderwerp. Namelijk, vandaag werd bekend dat de armoede in Nederland is toegenomen. Een miljoen Nederlanders leeft onder de armoedegrens... en dat aantal zal de komende jaren stijgen. Bij mij uh, in de studio uh, Lydia Robijn. Hartelijk welkom, mevrouw Robijn. Dankjewel. je ja, U moet ook rondkomen van een inkomen rond die armoedegrens. Hè? Ja, dat klopt. Mag ik vragen van hoeveel geld u moet leven? Uh, zelf krijg ik weekgeld. Dat is wat ik mee met mijn aankopen kan doen door de week... En dan gewoon mijn uh, maandelijkse uitkering. En die wordt dan verdeeld over alles. En aan uh, leefgeld is wat er dus eigenlijk overblijft van je, van, je van je inkomen. En hoeveel is dat dan? Uh, zelf heb ik nu uh, 70 euro per week officieel. Uh. Maar moet ik de, van die 70 euro moet ik dan weer een hele hoop afbetalen. Ja, en u moet ook nog een gezin onderhouden. En daarvan. ik heb nog een gezin. Dat lijkt haast onmogelijk. Ja, bijna wel. Ja, u werkt ook bij de voedselbank hè? Ja? Komen er de laatste tijd ook weer veel meer mensen langs? Ja, er zijn echt heel veel gezinnen zijn erbij gekomen. Hm. Dus die cijfers die verbazen u helemaal niet? Nee, totaal niet. We praten zo, of ik praat zo met u verder. Eerst even naar Den Haag, dan moet u maar even meeluisteren. Naar Wilma Borgman. Dag Wilma. Goedenavond, Mieke. Want in Den Haag wordt morgen gedebatteerd over armoede. Is het een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat? Nou, dat hangt er een beetje vanaf aan welke partij je dat vraagt. Het is een onderwerp waar met name PvdA-leider Job Cohen zich op probeert te profileren. Die maakt eigenlijk al een tijdje een politiek punt van wat hij noemt de stapeling van maatregelen. En wat hij dan Daarmee bedoeld is dat volgens hem de effecten van bezuinigingsmaatregelen... die het kabinet heeft aangekondigd, vooral terechtkomen bij kwetsbare groepen. Nou, dat wil Cohen morgen aan de kaak stellen. Dat doet hij met premier Rutte in vak K, Maar met naast hem in de Tweede Kamer niet de andere fractievoorzitters... behalve Jolande Sap van GroenLinks... Um, maar de gewone uh, woordvoerders. En dat is toch wel een beetje pijnlijk. Want voor de VVD staat er dus niet Stef Blok, maar Mark Harbus, Niet Siebrand Buma van het CDA, maar Eddie van Heijem. Ook niet Emiel Roemer van de SP, maar met Saadet Karaboulout. En daarmee maken die andere partijen toch wel duidelijk... dat dit op dit moment niet een debat is van het gewicht... dat Cohen er wel graag aan zou willen geven. En hoe komt dat dan? Ja, misschien komt het wel door gebrek aan bestaat het woord crisisbewustzijn in het land. Uh, kijk, als je een, iemand die in loondienst werkt... en die niet bang hoeft te zijn dat hij zijn baan kwijtraakt... of iemand die als ondernemer nog voldoende werk heeft... aan die mensen gaat de crisis op dit moment nog redelijk voorbij. En aan de andere kant zie je ook wel dat in de Kamer... alle partijen de noodzaak van bezuinigingen onderschrijven. En die twee dingen maken, maken dat er op dit moment... niet zoveel gevoel van urgentie is voor dit probleem. In deze tijd domineren de problemen met de euro toch... Uh, echt het politieke debat, uh -huh. dat zou nog wel eens kunnen veranderen... als in januari wel duidelijk wordt hoeveel het ons allemaal gaat kosten. Want dan komen onze nieuwe loonstrookjes binnen. En dan zou de kwestie aan politieke urgentie kunnen winnen. Ja, maar leidt het debat dan nog tot iets concreets? Nou, uh, niet dat er bezuinigingen van tafel gaan of zo. Uh, wat er morgenmiddag uh, zal gebeuren is dat er een wel stevige... maar weinig verrassende confrontatie zal zijn... tussen de uh, linkse oppositie aan de ene kant. Hè, want PvdA, SP, GroenLinks, die zeggen dat de armoede toeneemt in Nederland... en dat dat het directe gevolg is van de politieke keuzes die dit kabinet maakt. En aan de andere kant staan dan de coalitiepartijen... en zij zullen wijzen naar de conclusies die ook in, de, in, de, in het rapport staan... Uh, dat we nog steeds welvarend zijn in Nederland en dat we betrekkelijk weinig last hebben gehad van de economische crisis uit 2008. En die partijen zullen ook wijzen naar de Zuid-Europese landen... die nu zo in nood zijn. Want daar gaat het soms om halvering van inkomen. En dat is pas kaalslag. En dit kabinet wil dat nou juist voorkomen. Uh, ik heb uh, vanmiddag twee Kamerleden daarover gesproken. Luister maar even, dat heb ik op een rijtje gezet. Uh, Mark Harbers van de VVD en als eerste Saadet Karabolout van de SP. Het Sociaal Cultureel Planbureau die voorspelt dat de armoede onder kinderen... Uh, zal groeien naar 367.000 kinderen die dus gewoon niet mee kunnen komen. En dat is één op de negen kinderen. Um, ik, ik, ik vind in dit verband armoede wel een betrekkelijke uh, begrip. Um, en zeker als je met zo'n aantal kinderen aankomt zetten. Ik denk niet dat dat in Nederland echt het geval is. En zeker niet als je het vergelijkt met uh, andere landen om ons heen in Europa. Het is een schalentroost, maar het is ook een hoopvol perspectief. Want in Nederland kunnen die kinderen ook ongelooflijk... Goed onderwijs krijgen. En in Nederland kun je nog echt van het dubbeltje een kwartje worden. En er zijn heel veel landen waar dat eigenlijk niet het geval is. Kijk, uh, natuurlijk uh, moet je dat uh, naar Nederlandse maatstaven vertalen. Dat betekent dat er in Nederland echt mensen zijn die ja, af en toe honger lijden. En dat is beschamend. Dat moet echt de premier, dit kabinet, zich aantrekken, uh, ondanks de crisis hebben wij wel heel veel welvaart met elkaar. Alleen die is zo scheef verdeeld. En met de kabinetsplannen wordt dat nog zoveel erger... dat het dus een steeds grotere groep is... Uh, die wordt buitengesloten, die in armoede moet leven. Laat ik voorop zeggen, het is geen vetpot. En ik kan me heel goed voorstellen dat die gezinnen toch denken... van, goh, uh, hoe uh, moet ik de eindjes aan elkaar uh, knopen? Maar ook daarvoor geldt, uh, ik wil ook wel heel graag... dat ook op lange termijn we nog steeds dat vangnet hebben. En dat dat ook op lange termijn betaalbaar blijft. En dat betekent toch dat we nu even door die pijn heen moeten... van een aantal bezuinigingsmaatregelen. Want dan weet ik in ieder geval ook zeker... dat op lange termijn die regelingen ook betaalbaar blijven. Nee, natuurlijk moet je, moet je die uh, overheidsfinanciën op orde brengen. Maar doe dat alsjeblieft niet door die rekening van de crisis... die is veroorzaakt door een stelletje, een handvol onverantwoordelijke mensen in de wereld die gesteund werden door de regeringen eh, om die rekening eenzijdig bij de mensen neer te leggen die helemaal niks aan de crisis hebben kunnen doen en dat is wat het kabinet wel doet en daarmee maak je de economie kapot en daarmee veroorzaak je ook heel veel individuele drama's en op langere termijn zal dat en dat blijkt ook uit het rapport vandaag leiden tot nog meer armoede, uitsluiting en tweedeling en dat breekt een samenleving op Kijk, het is natuurlijk nooit leuk voor mensen te, als ze te weinig te besteden uh, hebben. En dan vind ik eigenlijk wel het recept van dit kabinet: van proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, uit de bijstand te krijgen. Uh, en ondertussen een vangnet te spannen voor de mensen die echt niet zonder de hulp van de overheid te kunnen. Dat is wel het goede recept uh, uh, daarvoor. Ja, werk werk, werk is enorm belangrijk. Maar wat doet het kabinet door haar beleid precies het tegenovergestelde? Het kabinet schrapt banen in plaats van dat zij banen schept. En je moet dan ook de, de, de tegenvraag hebben: van uh, als je nou niet was gaan bezuinigen, zou er dan meer werk zijn uh, gekomen. En ik vermoed dat als je kijkt nu wat er in landen aan de hand is die hun schulden te hoog hebben laten oplopen, hè, je hoeft maar naar Zuid-Europa te kijken, dan kun je dus zien wat echte kaalslag is. Ik ben heel blij dat we in Nederland altijd aan de veilige kant van de streep zijn blijven uh, zitten. Maar het is natuurlijk wel zo, als je uh, moet gaan bezuinigen, uh, het heet snoeien om te groeien. We zijn nu, na een klein jaar, eigenlijk nog in de fase van snoeien. Uh, dat gaan we nu allemaal merken. En mijn... Uh, beeld daarbij is wel dat we over een paar jaar dan wel een economie hebben die veel uh, meer groeivermogen heeft dan heel veel landen om ons heen. Uh, dus daar moeten straks ook natuurlijk wel weer die banen vandaan komen. Ja, dat zei uh, Mark Harbers van de VVD. En ja, Mieke, deze tegenstelling is wel duidelijk tussen aan de ene kant de SP en aan de andere kant de VVD. En ik denk dat die tegenstelling morgen in het debat ook duidelijk hoorbaar zal zijn. Ja. Dankjewel, uh, Wilma. Maar goed, daar heeft mevrouw Robijn, die nog steeds bij mij hier in de studio zit... natuurlijk niet zo heel veel boodschap aan, hè? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Nou ja, uh, ik, u heeft meegeluisterd. U, u hoorde ook dat dat armoedessignalement... Uh, vooral ook uh, dat daaruit blijkt dat vooral mensen onder de 40. dus jongere mensen een grotere uh, kans hebben om in de armoede te komen. Ziet u dat ook om u heen? Omdat u bij uw werk bij de Voedselbank daar natuurlijk wel kijk op heeft. Nee, bij mij is het meer de variabele leeftijd. Zeg maar vanaf 25 tot... 60, 65. Want we hebben ook heel veel oudere mensen bij ons. Ja, terwijl dat relatief dus eigenlijk onder oudere mensen niet zo heel veel voorkomt. Ze zijn er natuurlijk wel, maar niet zo heel veel. Nee, ja, misschien durven ze hun mond niet open te doen. Ja. Of naar een of andere instantie ja. te stappen. Want uh, u, hoe is het bij u zo gekomen? Want u werkte altijd bij de HEMA. Hoe lang ja, hebt u daar gewerkt? 30 jaar. 30 jaar. En toen, waarom. Daar werkt u nu niet meer? Nee, helaas niet meer. En hoe is dat gekomen? Als ik vraag. Muziek was ziek geworden? Ja. En, en ja. toen kon u ook niet meer terug? Nee. Het mag, uh, voor wat ik heb gekregen was mijn uh, werk te gevaarlijk. Ja. En dan kom je in een uitkering in de Ja, en dan kom je in een uitkering terecht en gewoon een bodeloze put. Ja. En gaat dat dan nog naar beneden? Want u zegt een bodeloze put. Hoe. Ja, ja je je steeds... het eerste jaar krijg je door je baas nog betaald. Het tweede jaar ga je dan naar de ziektewet. En vanaf het derde jaar kom je dus in uitkeringswezen terecht. Ja. En dat gaat steeds mee naar beneden. Die uitkering? Ja. En dan bouw je schulden op? Of, of is, is dat... Ja, die bouw je eigenlijk in het begin dan meteen op. Omdat het... Zodra jij je salaris kwijt bent. Omdat het eigenlijk niet kan? Nee, het kan gewoon niet anders. Nee. Uh, nou, u bent 51. Uh, ja. Je zou zeggen, er zou nog een heleboel werkende jaren in kunnen zitten. Normaal gesproken wel, ja. Maar voor mijn leeftijd hebben ze er weer drie. Ja. En dan vragen ze met ervaring. Nou, die ervaring heb je wel. Die ervaring heb ik, maar ze hebben liever een 16-jarige met ervaring. Ja, maar dat kan niet. En een oudere laat het links liggen. Ja. Dus maar nou, dat is wel de pure waarheid. Maar u doet nog wel uw best om een baan te vinden? Ja, ik doe nog steeds mijn best. Ja. Maar, u, u, hebt u het idee dat u hier ook nog ooit nog uit gaat komen? Want dat is natuurlijk wel zo. Dat als je, Naarmate je wat ouder bent, wordt dat moeilijker. Als je jong ja. bent, nou ja, dan is er nog heel veel mogelijk. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je er weer uit kan komen. Maar ja. zoals het dus nu op dit moment gaat, duurt het heel lang. Ja. En als u dan die politici daar zo over hoort praten, wat denkt u dan? Als ik het eerlijk moet zeggen, zijn ze op een achterhoofd gevallen. Ja. Want, Want zo is de realiteit niet. Nee. U hebt het idee dat ze. Nou ja, kijk, die ja. mensen van de SP hebben daar natuurlijk meer uh, ja. oog, oog voor dan mensen van ja. de VVD. Dat is nou een keer uh, duidelijk. Ja. Dus er zijn denk ik wel politici die er wel oog voor hebben, maar over het algemeen. Nee, het wordt niet serieus genomen. Hm. Ze kijken nooit naar hun eigen volk. Ja. Goed, oké, okay. hartelijk dank, dank dat u wel. bent gekomen en geniet u nog maar even van, uh, van de muziek. Wat dat betreft valt u wel met uw neus in de boter. Want <lacht> ja, Rescataminio en bent, gaan nog een derde nummer voor ons spelen. Dit is van de film Lotus. Oké. Okay. mooi nummer hè mevrouw Robijn, ja, super. ja ik zei al net van, u doet u naam geen eer aan. Nee. <laughs> Goed, hey, dank jullie wel en um, ja, mensen moeten maar naar jullie gaan kijken. Uh, hartstikke leuk. En zo gaan jullie nog de tune uh, live oh, spelen. Ja, oh ja, dat is ja. ook nog uh, erg leuk. Uh, dan gaan we naar de vibrator hè. Ja, dat is dat hop <lacht> wel van. <laughs>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 Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent de schrijver van het boek De Oorsprong van de Wereld. En dat staat vol feiten en mythen over het vrouwelijk uh, geslacht. Dus uh, u bent een expert. Uh, het is toch niet uh, zo dat er nu nog lachendig over gedaan wordt. Iedere vrouw zou toch een vibrator in huis moeten hebben, vindt u ook niet? Uh, dat moeten ze zelf weten, maar ja. <laughs> iedere vrouw kan het doen. Ja. En uh, iedere vrouw weet ook dat dat kan. Maar die geschiedenis is hartstikke interessant. Hè? Ja. Dat ding is uitgevonden rond 1870 hè? Als, als hulpmiddel tegen hysterie. Want uh, de, het woord voor baarmoeder, hè, uterus in het Latijn... dat heeft ook te maken met dat woord hysterie. Ja, het uh, Griekse woord is hyster en uh, ja. uterus is geloof ik Latijn... Ja. Uh, ik pint me daar niet op vast. Nee, dat is zo. Maar hysterie is dus een uh, ja, wonderlijke diagnose, waar ontzettend veel uh, klachten onder samengevat zijn. En het heeft altijd te maken met uh, dingen die men heel uh, lastig aan vrouwen vond. Dus globaal kun je zeggen dat als er een man. Uh, slecht behandeld wordt door een vrouw... dan kan hij haar altijd hysterisch noemen. Ja. Uh, dat, dat is door, door alle eeuwen zo geweest. En uh, het, het hangt een beetje samen met het feit... dat, uh, ja, dat men in het algemeen de, het vrouwenlichaam... toch wel een eng, uh, eng ding vond. Hè? Ja. Daar zitten binnenin van allerlei organen... Waar je, waar je geen zicht op hebt, waarvan je niet precies weet... Uh, wat ze allemaal kunnen doen. En daar is uh, al in de tijd van Hippocrates... dus ver voor onze jaartelling... Uh, zijn daar allerlei theorieën over geweest... dat uh, de baarmoeder uh, eigenlijk een, een, een eigen leven heeft. Het is een soort dier wat zich in de vrouw bevindt. We gingen aan de zwerf, en, hè? En ja, die kan heel boos worden ja. bij allerlei dingen. En dan gaat die... Uh, aan de wandel en vooral als die naar boven gaat... dan drukt hij tegen de lever. Nou, dat is niet de best. Nee. En dan, uh, dan moet er wat gebeuren. Ja. En daar zijn, dus, uh, daar zijn dus allerlei theorieën over geweest wat je dan moet doen. Maar uh, de, de uh, meest gangbare theorie was altijd... dat de baarmoeder toch door middel van een uh, ontlading ja. weer tot rust gebracht moest worden. Dus ja. in wezen kun je zeggen dat uh, seksuele ontlading... Uh, voor, nou, tot, tot heel lang uh, voor vrouwen als een soort uh, noodzakelijk gezondheidsding... Ja, het was gewoon uh, een medisch ding. Het werd niet gezien ja. als, iets, als, als iets seksueels. Hè? De, de lustkant ervan, dat is waarom tegenwoordig er films over gemaakt worden... omdat men daar dus heel vrolijk over kan worden. Ja. Dat je kan zeggen van nou, er is een keurige getrouwde dame... die, uh, die allerlei rare verschijnselen had. Ja. En uh, die gaat dan naar de dokter. En uh, die dokter die uh, heeft in de gaten van... dit is een duidelijk geval van hysterie. Hier moet ingegrepen worden. En die man van haar die snapt dat natuurlijk niet. Dus dat moet ik doen. Ja, En die dokters die deden dat dan ook? Die deden dat Met ook, hun ja. blote handen? Met hun blote handen, want rubberhandschoenen hadden ze toen. Nee, en dat, en, en dat vonden ze eigenlijk helemaal niet zo erg uh, plezierig om te doen. Nee, dat is dus... in die, Als je het, uh, dat nu naar die films kijkt, hè, wij vanuit ons perspectief denken altijd van... God, die viesbeuken van dokters, die zullen wel ontzettend uh, opgewonden daarvan geworden zijn. Maar dat, dat kom je in de literatuur helemaal niet tegen. Nee. Het is al heel snel dat die taak, dus het bevredigen van vooral ongetrouwde vrouwen... Want je, je moet... De, wat erachter zit is, als je mannen en vrouwen met elkaar vergelijkt... dan kun je zeggen van, nou, mannen en vrouwen horen getrouwd te zijn... en dan horen ze elkaar te bevredigen en dan is alles dus oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die niet getrouwd zijn. En bij mannen kun je dan dus zeggen van, ja, die mannen die gaan natuurlijk naar de hoeren... daar ja. is niks mis mee, maar vrouwen die hebben niks... En, en in, in wezen dokter, ja. gaat men ervan uit dat er geen gezonde vrouwelijke seksualiteit zonder partner kan zijn. En uh, nou, daar, moet dus, daar moet dus een oplossing voor gevonden worden. Ja. Nou, dat even, is dus ja. die medische oplossing ja. dan. We gaan even luisteren naar een fragment uit die film, Hysteria. Ja. Good morning, Mrs. Parsons. Good morning, doctor. Tell me, what do you know of Hysteria? Nothing. In its most severe forms. It demands drastic measures. Goed, steady pressure, that's the key. I'm keen for help. Thank you. Oh, come on! Not enough hands to do the work. Ja, ze konden het werk niet aan, dus het werd tijd voor een mechanische vibrator. En die kwam oh, er ook. E eerst is er nog een hele tijd geweest dat het uh, bevredigen van vrouwen uitbesteed werd aan vroedvrouwen. Oh, dat, is, dat was heel gebruikelijk toen. Maar toen, er is dus op een gegeven moment een slimme uitvinder geweest... die de vibrator uitgevonden heeft. Het was op zich ook uh, helemaal niet zo'n geweldige uh, sprong... En uh, dat was dus een medisch instrument. Ja, en dat was rond 1900 ongeveer. hè? Nee, dat was eerder. Dat was oh, 1880 okay. of zo. Ook 1870, 1880. En hoe, hoe zag die er aan, aanvankelijk uit? Ja, ik stel me altijd voor. Ik heb wel eens een plaatje gezien, maar dat was niet heel duidelijk. Als een soort tandartsenboor. boor. Hè? Zoals dat <laughs> naast een tandartsenstoel stoel staat. Er staat een ding op een statief. En daar zit een arm aan. En die kun je naar beneden trekken. En uh, dan kun je die ter bestemde plaatsjes leggen. En dan, uh, dan kun je dus behoorlijk krachtige vibratie uh, aanbrengen op de clitoris. En dat, dat werkt wel. En dat kun je natuurlijk ook weer uitbesteden aan assistenten. Ja, en uh, dat werkt op uh, stoom? Uh, elektriciteit? Ik denk dat uh, er, er zijn ongetwijfeld dingen geweest die. Voor de elektriciteit. Maar uh, ja. ik dacht dat eind 19e eeuw de elektriciteit er ook al snel was. Hoor. Ja, en dan krijg je het, het, het uh, grappige. Ja, we moeten een beetje hinkstapsprong er doorheen. En dan krijg je het grappige fenomeen dat je dus uh, in allerlei uh, bladen. naast de advertenties voor strijkijzer, uh, waterkokers en dergelijke. gewoon uh, advertenties voor vibrators zag staan. Terwijl dat ja, ja. ook niet als, als een uh, middel geadverteerd ge ge ge ge werd. Om, om, om jezelf mee te bevredigen. Nee, dat is. Uh, je kan zeggen dat zo rond 1900 uh, de vibrator een, een huishoudproduct ja, was. Een huishoudproduct. En dat is dus weer. Ja, de commerciële mensen zien daar natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden in. En uh, het moet wel haast betekenen dat er uh, zo rond 1900 ook een grotere kennis was onder vrouwen en mannen. Want mannen hebben natuurlijk hun vrouwen ook altijd. Beïnvloed, dat, uh, nou, dat je je seksuele gevoel ook een, wel een beetje uh, zeg maar op kan zoeken. Hè? Dus dat je jezelf uh, open kan stellen voor seksuele stimulatie... en dat het ook iets is waar je voor kan kiezen. Dat gewoon je eigen... Ja, je eigen mogelijkheden vergroot. ja Want ik bedoel, het, het stond gewoon naast een advertentie voor een broodrooster. Dus daar hing er ja. in ieder geval geen schaamte omheen. En dat is later... De, de broodrooster is later, hoor. De broodrooster ik, is later, Ik weet okay. precies welke advertentie <laughs> oh, jullie oh, ja, ja, ja, Maar goed. de broodrooster en de, de stofzuiger, die zijn, die zijn later. pas in 1910. Ja, die stofzuiger is misschien, was misschien <laughs> ook nog wel iets mee te doen. Maar goed. Precies. Uh, maar het, in ieder geval het was een normaal uh, apparaat. En dat is in de loop van de jaren ook weer veranderd, hè? En... Ja, je kan zeggen dat tussen 1900 en 1930 was er uh, openlijk reclame voor vibrators. Ja. En daarna niet omdat meer. Je, omdat je inderdaad mag veronderstellen dat de vrouwen ja. die dan een vibrator kochten, die wisten heus wel waarom ze dat ja. deden. Maar de teksten eromheen waren altijd dat het zo goed was voor stijve spieren en ja, dat ja. soort dingen. Ja. En vanaf 1930 is de reclame uh, een jaar of vijftig helemaal stilgevallen. En toen na de, de uh, revolutie, de seksuele de, revolutie. De, ja, de heeft de reclame weer open. Maar als je in de Weekamp-catalogus gaat kijken, dan zit die vibrator nog altijd tegen mevrouw de wang, hoor. Ja, toch? Ja. <laughs> nou, het is, het is he heel leuk om die geschiedenis weer even op te halen. Hartelijk dank daarvoor. En uh, ja, het is, ik heb nog niet gezien die film, maar uh, nou, we zijn wel benieuwd geworden. Ik hè? heb de trailer gezien ja, ik ook, en ik ja. vond het een beetje. Ja. Het Kod, is namelijk koddig. een verhaal waar, waar je niet helemaal vrolijk van wordt hoor. Die 19e nee. eeuwse nee. manier van hoe er met seksualiteit omgegaan mm. wordt. En vrouwelijke seksualiteit. Uh, daar dat, ja, zit een bepaald soort uh, nageestigheid in, wat, je, wat in die film vast niet, uh, niet heel erg naar voren komt. Maar ik ga nou, kijken. We gaan we okay. Hartelijk dank, Jelter Drent. Graag gedaan. Ja. Fall is here, hear the yell Back to school, ring the bell Brand new shoes, walk walking blues Climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends Yes, I can tell that we are gonna be friends Walk with me, Susie Lee Through the park and by the tree We can rest upon the ground And look at all the bugs we found safely walk to school without a sound We safely walk to school without a sound Well here we are, no one else We walk to school all by ourselves There's dirt on our uniforms From chasing all the ants and worms We clean up and now it's time to learn We clean up and now it's time to learn Numbers, letters, learn to spell Nouns and books and show and tell Playtime we will throw the ball Then back to class, through the hall Teacher marks our height against the wall The teacher marks our height against the wall and We don't notice any time pass Cause we don't notice anything we sit side by side in every class The teacher thinks that I sound funny But she likes it when you sing Tonight I'll dream in my bed While silly thoughts run through my head Of the bugs and alphabet And when I wake tomorrow I'll bet You and I will walk together again Cause I can tell that we are gonna be friends Can tell that we are be friends. Het is 5 voor 12. Kredietbeoordelaar Standard Poor's. Standard Poor's. Standard, Poor's. Standard Poor's kredietbeoordelaar S&P triple A-status. S&P AAA. A. S&P. Standard Poor's. Standard Poor's. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's. Standard Poor's. Kredietbeoordelaar Standard Poor's. Alle triple A landen in de eurozone door Standard Poor's verlaagd. Voortdurend zijn ze in het nieuws. Standard Poor's, maar ook die andere ratingbureaus. Maar wie waren die Standard Poor of Fitch of Moody's eigenlijk? Peter de Waard van de Volkskrant, goedenavond. Goedenavond. Zeg het waar, wie was meneer Poer? Nou, meneer Poer was eigenlijk een, uh, ja, een financiële journalist in de 19e eeuw. En uh, ja, hij was ook een beetje bankier. En op een gegeven moment uh, was er natuurlijk heel veel geld nodig... nadat eerst natuurlijk de landverhuizers met hun... Uh, ja, met een huifkarre over de Rockies en de Prairies waren getrokken naar het Westen. Dus het Westen uh, werd uh, opengelegd. Ja, en op een gegeven moment kwam daar, moesten daar spoorlijnen worden aangelegd. Ja, goed, en de meeste mensen die daar investeerden, de rijke Amerikanen, die woonden in het Oosten. Dus die wisten helemaal niet wat met hun geld gebeurde. En toen heeft meneer ja, Henry Poer, die heeft toen bedacht een systeem dat hij allemaal mensen daar naartoe stuurde... en dat hij daar ging kijken wat er met zijn geld gebeurde, wat er met het geld gebeurde. En daar deed hij een rating over. Ja, en dat is dus nu uitgegroeid tot zo'n wereldberoemd ratingbureau. En is dat met die meneer Finch ook zo gegaan? Of misschien mevrouw Fitch? Nee, er was ook een meneer. Het zijn allemaal oh. meneer in die tijd. John ja. Fitch, uh, die was eigenlijk aan het begin pas van de 20 20e eeuw. En John Moody's, dat was ook... Uh, en eigenlijk is dat precies hetzelfde gegaan, ja. Hoewel, uh, meneer Fitch is eigenlijk meteen begonnen met een breder spectrum. Maar meneer Moody's begon ook met... Uh, en het is eigenlijk helemaal uit de spoorwegen voortgekomen. Ja. En later is men ook aandelen en obligaties gaan doen. Ja, is er nog iets in, in die machtige bureaus uh, dat behalve de naam nog herinnert aan die begintijd in het Wilde Westen? Nou, wel, als je er binnenkomt of zo, dan zie je nog al die ja, al die platen en al die uh, de herinneringen aan die tijd. En ze geven nog steeds ook van die dingen uit hoor. Van de van uh, ja. De uh, Moody's Manual Railroad Book en zo. Ja? Die bestaan nog allemaal. nog. Ja, ja dat, uh, dat zijn ze nog niet helemaal vergeten. Hoewel natuurlijk het uh, ja, echte spoorwegen in Amerika. doe er eigenlijk natuurlijk niet meer toe voor het vervoer. Dat is natuurlijk naar het vliegtuig overgenomen. Alleen nog voor het, eigenlijk het uh, ja, wat goederenvervoer. en natuurlijk het, uh, ja, voor het plezier uh, voor vakanties. Ja, goed. Nou, het is heel leuk om te horen waar uh, die uh, naam vandaan komt. Dankjewel, uh, Peter De Waard. Ach, en uh, morgen zit hier natuurlijk Clary Polak... en nu live Renske Taminio met haar band met de eindtune. In Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Dort, beim letzten Glas im Stehen. Radio 8.